Rudy Vendrich met het NOS-journaal. In Turkije worden nog steeds zo'n twintig mensen op een veerboot gegijzeld. Een schip werd een paar uur geleden voor de kust van Ismit, ten oosten van Istanbul, gekaapt. Het is inmiddels in de buurt van de Turkse havenstad. Volgens de minister van Transport zijn er zeer waarschijnlijk vijf kabers aan boord... ...die behoren tot een radicale Koerdische groepering. Een van de kabers heeft volgens hem een bom bij zich... ...en zit sinds het begin van de kaping met de kapitein in een hut...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 In Haarlem zijn de Nederlandse honkballers gehuldigd, die wereldkampioen zijn geworden. Zo'n 1500 mensen waren bij de huldiging op de grote markt. Voor de huldiging hadden de honkballers een rondvaart gemaakt, waarna ze werden ontvangen door minister Schippers. Bondscoach Farley, aanvoerder de Jong en technisch directeur van de Nederlandse honkbalbond Eenhoorn kregen een koninklijke onderscheiding. Ze zijn nu ridder in de orde van Oranje Nassau.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 Blij toch even stil van uh, Ramon Ski. Ja, Goedenavond, wat, wat een lekkere plaat! Fit in the Trantrum's, Money Grabber. Hey, ja, ik hoorde jou. Ik ken hier alleen maar het origineel van. Ik ook. En uh, nou, toch ineens die, die, die bootleg van hem. Ja, dit, is, uh, dit was de Sick Individuals uh, bootleg. En ja, exclusief hierbij, zie uh, uh, je het op de radio. anders. Hey, maar anders. waar where else? Ja, vrijdagavond, Elfde e van de elfde, e een speciale dag. Dus zie je het? De dus Maarten aflevering. <laughs> beetje jammer <jongen> weer, <laughs> beetje jammer weer. Nee ja, zie je het in de house. En vanavond drie uur lang op jouw lieve radio. Uh, of natuurlijk op je televisie. Of via het internet, het wereldwijde web. U weet zit je wel bij Jan Smit of de uh, En denk je nou, het kan maar even niet gezolen worden. We gaan even lekker naar zie het luisteren. Het kan hier allemaal. En ja, wat hebben wij vanavond in de show? Natuurlijk heel veel lekkere muziek. En natuurlijk rond die klok van 10 voor 10, de party guide. Alle hete feestjes op een rij, ik ben ze nog even aan het samenstellen, want het bruist ook in november. Dan hebben we ook een hele hoop hete nieuwtjes voorbij zien komen deze week. Welke dat zijn, gewoon even lekker blijven luisteren. Zet de kachel uh, wat hoger, dan weet je zeker dat het extra warme nieuwtjes zijn. Wat hebben we nog meer in de show? Tweets Beats. We kunnen wel eens even kijken. Ik hoorde de laatste uh, tijd uh, toch wat geruchten over DJ Afro Jack en, uh, en uh, mevrouw Hilton. Oh, is dat zo? Ja, niks van gehoord. Nee, ja joh, daar ben ik wel veel te druk van. Ja, jij hebt <laughs> druk, uh, je, je draait overal nergens, je bent net geland op Schiphol. dus maakt niet uit! Heel veel muziek en ja, nieuwe muziek vooral. En dat doen we vooral met onze zandvoortheld, DJ Raymondo. Hij heeft uh, twee nieuwe tracks uh, op de release-lijst staan. Dat zijn wel te weten In Emotion. En welke track? Fuck it! Oh. Ja, ik zeg het ja, gewoon. Ik heb het zelf bedacht, hè? Ja, misschien dat hij een baaldag. Ik, ja. ik weet wel dat hij. Uh, dat kwam ik via Twitter weer achter. Ze hadden zijn naam gestolen voor ja, een ja, of ander gabber-project. Ja, hij was niet happy. <laughs> Nee, geen heavy hardcore. <laughs> nou ja, om het een beetje goed te maken, gaan wij gewoon eventjes uh, DJ Raymundo pluggen met zijn nieuwe track. In Emotion. Dit is hier het Tot aan 12 uur. Met heel veel. En dan ook echt heel veel. Nieuwe muziek. Dit is Ritme van Zandvoort. Dit is Zandvoort's grootste Dansfloor. Dit is See het. De oei oei oei oei oei oei oei. Hij blijft maar doorgaan De, de ene tribal track uh, Is voor, nog niet voorbij gekomen Of hij heeft weer zo'n big room knaller Want deze komt uit op zijn FCM Dance Event sampler Is het oh, he? de, Ja, ja. Jij zat al uh, een paar weken geleden van. Wow, wat een vette plaat op uh, ja, DJ ja, ja, Remundos. Ja, ja, uh, Ook de Brazilian Wax die ik vind het Zo verschrikkelijke plaat ja, Het is zo goed. Ja, je bent er helemaal fan van, ja, hè. Dat is echt... Lekker die trommeltjes. Nou, ja, ik vind het lekker. Dat vind ik uh, zelf nog een van de betere platen van de laatste lichting. Uh, ja, absoluut. Als, als ik kijk, emotion is lekker, fuck it is lekker. Ja, voor de luisteraars. Hij komt voorzelf nog wel een keertje hier voorbij, ja. de, die trek, want hij is gewoon lekker. Maar dan is die Brazilian dus, wax ja. Is gewoon een topper Ja, die staat voor Bij, bij mijn lijst staat bovenaan. Kan ik bovenaan Staat die bovenaan uh, Bij jouw ja, lijstje? Ja, onder het kopje bij dan. Oké Want ik denk ook al Want jij komt net binnen Ik heb hem, ik heb hem Die nieuwe chocolate Poema. en Kreek Salto Ik zeg Ik heb hem ook ja. <laughs> Dus De mensen Ja De vaste luisteraars Die hebben het gehoord Wij We waren Vorige week hadden we het over Die nieuwe plaat ja, uh, Tragito De De Ron De Ron ja ja dat doen heb hem ook heerlijke plaats alleen hij was nog niet uit hij stond wel op op soundcloud en zo maar hij was nog niet uit nog niet nog niet uitgebracht maar volgens mij nu nog ook niet jawel is hij nou echt volgens mij maar weet ik niet zeker hoor oké ja ik kreeg hem inderdaad volgens mij maandag of zo hij. Ik kreeg hem van een duister e-mail adres binnen ja voor de midden even tussendoor dan. Wij van Zie het zijn natuurlijk ook via de e-mail te benaderen. W of zie uh, it.cfmstandvoort.nl. Voor je eigen producties. Maar ook voor leuke muziek waarvan je denkt van nou. Ik heb dit toch eventjes binnengekregen. Ja, maar dan moet het wel house zijn of iets wat er in die... Dus schijn heb je hardcore. Nee, nee, nee, nee. Geassocieerd nee, nee. worden met die feesten waar. Nee, dat is helemaal, helemaal goed hoor. Uh, toch even goed dat je ja, het erbij ja, zegt. Goed, of, uh, ja. geen, uh, geen Nederlands uh, Jan Smith-muziek. Mag wel natuurlijk. Nah, doe maar niet. Nee, doe maar niet. Nee, doe maar niet. Nee, ja, anders stuur ik ze door hoor. Nee. Hey, maar wat we ook binnenkregen is uh, dit berichtje van Mariska. En Mariska zegt, ja, aanstaande zaterdag is spectaculair. Een waar spektakel. Ja. Ja. Aanstaande zaterdag 12 november Ja dat komt meestal naar 11 november ja. Ondergaat de koekbouw in Veghel Een volledige metamorfose De voormalige graanfabriek wordt omgeturnd Tot een verbluffende club Waar een aantal van Nederlands beste dansartiesten Met de scepter gaat zwaaien Spectaculair speelt in op alle zintuigen En belooft een waar spektakel te gaan worden Woordenvol verrassingen Wat verwacht je als je buiten die enorme graansiloos Aan de horizon ziet opdoemen Wees gerust het is geen scenario van een horrorfilm, want ja... Vorige week hebben we natuurlijk al Halloween gehad. Ja. Hé, hey, wat een mooie brug. In de Silo's kun je komende zaterdagnacht genieten van de beste housebeats... ...en een krachtige locatie op deze eerste editie van Spectaculair. De koekbouw is maar enkele keren per jaar beschikbaar... ...voor evenementen wat deze avond natuurlijk extra speciaal maakt. Ook wordt er volop aandacht geschonken aan het decor. Spectaculair verbouwt de koekbouw tot in de puntjes... Vanaf uh, 9 uur word je getrakteerd op House, Techno, Club en Electro. En ja, door een aantal van de beste jogs in Nederland. Dus ik heb hier speciaal de timetable er even bij gepakt. Uh, om 9 uur uh, tot 10 heb je Dirk Daly versus Nauti Nick. Gevolgd om 10 uur door Dirk Dawn. Om 11 uur heb je niemand minder dan La Fuente. Die herken je altijd aan zijn enorme kapsel. Ja, maar La Fuente... Misschien doen we wel plaatjes om zo het even. Zou dat leuk zijn? Dat zou heel leuk zijn. Zoek er maar even bij. Ja. Dan hebben we om 12 uur Quintino. En tot slot van 1 tot 2 heb je de Mighty Fools. Ja, koop je tickets in de voorverkoop via www.spectaculair.nl. En spectaculair, ja, het is toch echt met een K. Of alle Free Recordshop filialen, die zijn ook geschikt voor de kaartverkoop. Of je kunt het via Uitpunt in Vegel. De kaarten kosten 17,5 euro exclusief en voor de hele late beslissers onder ons is er nog de mogelijkheid om de laatste tickets aan de deur te kopen. Maar je weet het, op is op. Dus uh, laat je meesleven door de DJs, het publiek en de locatie, want de koekbouw fantastisch is. Dat mogen nu wel duidelijk zijn. Ja, en voor de mensen die het niet weten, Vechel dat ligt vlak boven Eindhoven, dus je moet wel een stukje rijden. Eindhoven de gekste! Hey en uh, over uh, La Vente, Ja, nog ja ik, heb, te ik heb een nieuwe plaats van gevonden. Jij ja, hebt een nieuwe plaats ja, van ik ik gevonden. Ja, ik heb even doorlinken naar je. Ja. Oké, okay, is dat deze? Ja, ja, ja, ja, dat is het. De ja. nieuwe La No boundaries. Uitgekomen op een mix recordings. Je weet wel, dat label van Late Back Luke. Ik heb speciaal voor jullie de Chris One remix. Dit is zie je tot aan 12 uur, de hete beat. En straks ook zo'n hele hete partykind, maar nu eerst. Love And so... again van een plaat, hè? En dan hadden we het niet alleen over die plaat van Love Winter No Boundaries in de Cruise One uh, remix, maar ook uh, naar nou, deze plaat, Crookers, Fueching, Hudson, Mohawk en Carly. Waren zijn assistenten bij deze plaat? Hummus! Hummus! Hummus! Hummus! hummus. Ja, uh, misschien erg lekker, <laughs> maar ja. Ik, ja, nou ja. ik vind deze plaat toch lekkerder denk ik als Hummus. Ja, ik moest, moest eventjes uh, kijken hoor. even doorschakelen. <laughs> ja! En we zitten al in november, uh, Ramon. Ja, het beetje... schiet op, hè? Ja, het schiet weer op. Uh, vorige week Halloween, deze week Sint-Maarten. Ja, nou, omhoog, het week. Eens in de Sint de Ja, morgen Sinterklaas. Sinterklaas komt weer in het land. Ja, en zondag hier in Zandvoort. En voor je het weet, zitten we alweer aan de kerstdagen en Oud- en Nieuwe. En ja, ja. voor die Oud- en Nieuwsfeesten, ja, dat gaat altijd hard. Dus je kunt er, uh, net zoals bij MCM Dance Event, niet vroeg oh, genoeg uh, bij zijn. Ja, dan hebben we het nieuwtje over TASIT, want het Amsterdam Dance Event zit er weer op. En de meeste blaadjes zijn alweer van de bomen gevallen. In het buitenland dan, want ja, hier hebben we nog ja, heerlijk weer. Hier, hier staan ze nog in bloei. Oftewel, de eerste tekenen van de aankomende winter en feestdagen doeken alweer aan de horizon op. Ook dit jaar zal het oud en nieuw feest van Haarlem en omstreken, net als de ver van tevoren uitverkochte editie van vorig jaar, weer plaatsvinden in een superlocatie. Met veel historie ja. Namelijk de lichtfabriek in Haarlem Op New Year's Eve presenteren T-Zit en de lichtfabriek I Love 2012 Ja, En zoals bij vele dansliefhebbers bekend is Kunnen er al geruime tijd geen nachtelijke dansevenementen worden georganiseerd In de twee grootste zalen De Turbinehal en het Oliehuis Maar er is nieuws En ja, goed nieuws om nieuwjaarsief kan er net als vorig jaar van alle drie de zalen van deze historische locatie gebruik worden gemaakt. Ja, dat is toch mooi. Ja, eindelijk zullen de decibellen weer knallen op deze hotspot van Haarlem. Ja, voor de mensen die niet precies weten waar de lichtfabriek ligt. Het ligt toch een beetje. Uh, ja, als je richting beetje... die IKEA gaat. En dan daar aan de linkerkant. En bij die brug daar bij de, bij de oude chocola -fabriek. zeg maar. Klopt helemaal? Nou, wil je het helemaal weten, dan kun je natuurlijk makkelijk uh, googelen. Daarom. <laughs> ja, een line-up voor oud en nieuw samenstellen is voor vrijwel iedere organisator een a job. Want ja, alle artiesten zijn druk geboekt als ze willen draaien tenminste. Want sommigen die zeggen ook ja, ja family sorry, family time. Yeah. Family time. Echter bij het horen van de naam van een lichtfabriek reageerden vrijwel alle gevraagde artiesten meteen enthousiast en kan vol trots de line-up voor I Love 2012 bekend worden gemaakt. En die ligt er niet om. Nee, ik zie dat hier staan. Die ligt er niet om. Uh, de, We turbi niet de Turbine Hall wordt net als vorig jaar gehost door T sit en kent een zaal vol nationale helden. Met DJ's. Hou je vast. Eriki. E. De laatste set waarschijnlijk dan van Ricky Rivaro, omdat ja, hij meest stopt. Ja. Becky Begovic, Brothers in the Boots en Harlem's Finest, Alex Cruz en Mike van Loon. Kan het niet anders op het jaar 2012 wordt het knallend ingeluid met de lekkerste house vocals en pompende tech house knallers. Ja, de vocalen komen deze avond van niemand minder dan Rising Star, MC Hate. En ja, dan heb je ook nog... Het oliehuis, want oliehuis, ja, het ja. oliehuis zal getransformeerd worden tot ballroomzaal Waar de champagne rijkelijk zal vloeien en waar je de heerlijkste cocktails kunt krijgen Een uptempo mix van classics, disco, house en electro Wordt je voorgeschoteld door muzikale duizendpoten Weslo, bekend van tic-tac, uh, girls Lost dj's Dan hebben we Words, bekend van de Jimmy U En de classic-held van Nederland, Rob Boskamp heel ja, leuk dus dat is al een tweede zaal waarvan je denkt van... Nou, dat wordt gezellig. Ja, nou, vooral door die champagne en... Uh... Ja, daar ben jij weer van, hè? <laughs> Met trots kan in het Energiehuis, de Deep and Tech Room, het DJ-duo van 2011 worden aangekondigd: Mike Dravelly en Miss Malera. Een avond in de Haarlemse Stalker verloopt stevig uit. Op vele festivals waren ze namelijk de helden van het publiek. Verwacht dat dit op 31 december niet anders zal zijn. Naast de back-to-back sets van Mike en Kim staan hier ook Bootsman to Bootsman. Wel bekend van Andere Koek en 3Gram. En de winnaar van de in Holland DJ Tower. Talentverkiezing Zoest Ja ver, vertellen dat je hier uh, Groovende, Diep, Tech House en Techno Kan verwachten Lijkt uh, mij een beetje overbodig Dus en Waarom zeg je dat? Ah, sorry <laughs> voor, <laughs> voor de niet oplettende luisteraars Maar ja dan heb je nog Early Bird tickets, want dit jaar wordt er nog verder uitgepakt met nog meer decor, letjes en dik geluid. Voor iedereen die nu al weet dat hij dit niet wil missen, zijn de speciale Early Bird tickets reeds verkrijgbaar. Voor slechts 25 euro ben je erbij, met je een van de eerste 2000, of 200 kaarten. Ja, ik ga een beetje te enthousiast door hè, dat heb je door. Deze tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar via www.tastemusic.nl en via www.lichtfabriek.nl. Alle reguliere tickets zijn tevens verkrijgbaar via alle freeware shops en Colombo Jean Store in de Grote Houtstraat. De normale kaarten, let wel op, die zijn namelijk 37,5 euro. Dus daar heb je bijna twee kaarten voor in de huurlebeurt. Ja <laughs> dan Kun je toch weer een extra glas champagne verhalen Dus Wil je deze early bird Zorg dan dat je erbij bent op www.ligfabriek.nl. Wil je eerst meer informatie Terwijl ik hier alles al heb genoemd Ga dan naar www.taste-itmusic.nl Door naar lekkere muziek En wat dacht je van deze Bjork Die ken je denk ja. ik nog wel uit, ja, de, uit het, het koude ja, Finland ja, ja, ja. is. Komt ze volgens mij nee? ja. Nou, Dat weet ik allemaal niet bij. Ik heb haar nog wel nou ja, die heeft een nieuwe plaat gemaakt, yoga. Dus ik zie jou nou gelijk hè, allemaal poses aannemen. Je bent lenig. Ik hoop dat je het ook op deze beats kunt uithouden, want uh, K9 en Sergio Fernandez, die hebben er een lekkere dance workout van gemaakt. Oh. Exclusief hierop zie je het, op, op jou zie je hem Sandvoort. Sandford's grootste dansvloer. En ja, er mag gerust gedanst worden. Nu eerst, Björk. Lekker uh, lekkere beats. Uh, Bjork met Yoga in de K9 en Sergio Fernandez rework. En we hebben vanavond een beetje de nieuwtjes dicht bij huis. Ja, oh, dat is wel. mooi. Want het is ja. het is ook wel eens leuk. Want ik kreeg een mailtje in de in de bus van Brian en Brian zegt ja, sorry, ik moet meestal naar de feestjes om een scootertje. Dus kun je een beetje de feestjes uh, dichterbij huis halen Natuurlijk doen we daar dat heb je, Daar hebben we gelijk ik da Daarom En ja, dan heb ik goed nieuws voor Brian ook Want het Latin Lovers Circus komt namelijk naar Haarlem Hoi Ja ja Goed nieuws voor alle Latin Lovers fans in Haarlem en omstreken Het meest vrouwvriendelijke concept van Nederland Komt weer met de hele jungle en karavaan naar het patronaat De datum is vastgeprikt op zaterdag 26 november Dus schrijf dat vast in je agenda en met een arsenaal aan topartiesten belooft dit weer een van die magistrale avonden te worden... ...onder de schitterende sterren van het Haarlofse Centrum. Klinkt dat niet een beetje poëtisch? Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja, ja. Maar verder maar. Met roge Shermanology, Chris Rocks, Jasper Clash en Alex Cruz achter de pioniers en het stemgeluid van MC Heights is Let and Lovers er helemaal klaar voor. Dat je hem weer, hè, die MC Heights. Ja, jongen, booming hier. Let and Lovers zal het patronaat weer in geheel tropische en vooral zomerse sferen brengen. De palmbomen zullen letterlijk uit de dansvloer omhoog schieten, maar dat is nog niet alles. Tijdens deze avond waaien jij jezelf in een heerlijke ambiance. Alsof je op het strand van Brazilië staat. Met een cocktail in je linkerhand en je rechterhand hoog in de lucht. Op de trommels en Latin beats van je favoriete artiesten. Dat wil toch iedereen? Ja, de line-up met 50% van de houseweekformatie heeft Latin lovers een echte topper in huis. Een stevige waarde voor het concept mag dan ook met volle borst geroepen worden. Natuurlijk praten we dan over roog. Maar ook het muzikale trio en populairder dan ook, Shermanology, komen met meer dan een dozijn aan energie het patronaat op zijn kop zitten Met een combinatie van een vette house en live vocalen. Andy, Dorothy en Leon, oftewel de hele familie Sherman, uh, toch? Yeah. Ja, ja, ja, ja, staan ja, ja. nu al te trappelen. De line-up wordt aangevuld door de Letter Lovers resident Chris, Chris Rocks, Rocks, Jasper Clash en Harlem Finest, Alex Cruz en MC Hyde. Ja, omdat uh, bij Let Lovers altijd 70%, ja, het is echt bewezen. Bezoekers bestaat uit vrouwen doen ze graag iets terug, namelijk lady tickets. De lady tickets zijn alleen voor dames en één lady ticket geeft toegang aan twee dames. Ze zijn exclusief te bestellen via www.foodclub.nl slash tickets en kosten 18 euro per stuk. Er zijn er maar honderd van uh, te verkrijgen en ja, voor deze editie moet je dus uh, zeker snel zijn. Normale kaarten kosten 15 euro en zijn ook te koop via Paylogic. Bij free Recordshop in de buurt. Dus ja... Ja, maar ja ge... ik vind het toch leuk. dat. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het is net alsof de patronaten steeds meer van dat soort feest doet. Ze waren vorige week al uh, een hoop dope. Ja, Nu dan letten nog eens weer. Het lijkt net alsof ze een beetje meer op dat soort feest gaan, uh, gaan richten. Nou ja, als je kijkt in de omgeving. Wat zit er hier verder nog? De ja, ene club na de andere club was van de week in de nieuws dat hij ging sluiten. Omdat ze niet meer konden bolwerken. Ja, kijk naar betreft, een uh, rookbeleid... Kijk naar gewoon uh, sommige agressie of uh, ja, ja, verkeerd uh, deurbeleid. De de ja, de patronaat is ook gewoon een geweldig mooie ruimte ervoor. Het is en hartstikke en, mooi. Ja, en, ja, hoor. Net zoals de lichtfabriek. Alleen ja, dat, dat is eigen probleem natuurlijk. Maar het is gewoon. Ja, ik vind God. het erg leuk dat ze het weer een beetje daar dus zo doen. Met, met die housefeesten feesten en zo. Zeker, zeker. Dus eventjes voor in de agenda. De the Lovers, op 26 november in het patronaat in Haarlem. Het begint om 11 uur en om 4 uur. Word je vriendelijk verzocht de uitgang op te zoeken de normale tickets kosten 15 euro Maar ja, als je een dame bent Dan kun je ook een lady ticket aanschaffen Voor 18 euro En dan mag je met twee dames maar liefst naar binnen Ja, ja de online pre-sale gaat via Paylogic Of via alle free record shops De line-up Roog, Schumannolletje Chris Rocks, Jasper Clash, Alex Roos en MC Heights. En wil je meer informatie www.foodclub.nl Of www.patronaat.nl Tot zover dit nieuwtje en zometeen gaan we het toch echt even doen. We gaan eventjes kijken tussen de tweets en beats. Wat beleeft er uh, in de DJ-wereld? is uh, Mickey Martin. Kiss me in de Vrede Rico Scafio remix. En pak je agenda er ook vast bij, want ja. Dus zie je het partyagenda. De partykite. Party om je vingers bij je af te likken. Ik ga eens nog eventjes aan het Sint Maartensnoep beginnen hoor. Ook om af te likken. Stem. En dan ook Kiss Me. Ja, ik hou ervan, Ramonde. Mackie Martin. Kiss Me. En ja, we gaan het gewoon doen. We gaan eventjes uh, kijken of we uh, nog een paar uh, leuke DJ's op uh, Twitter zitten oh, vanavond. Pak hem, pak hem er eventjes uh, bij. Ja, ik denk je bent al helemaal voorbereid, joh. Ja, ik heb hem ook al, maar. Moet je, moet je ik heb hem in ieder geval wel helemaal voor me. En ja, ik krijg... Uh, de laatste tweets binnen Ik zie hier zoal van uh, DJ Marcella Die, die ziet uh, Oh my god My nose My Versace Dat is uh, de nieuwe reclame Van uh, Versace okay. ik, Heb je hem al gezien? Nee, nee nog niet Nou Ik kijk niet zo veel Ja Jij kijk niet zo veel ja oké Nou ja Dat kan gebeuren Maar ik zou zeker opzoeken Is hij leuk? Ja nou ja Een be beetje verschrikkelijk En wat he En door Ja Wat heb jij? Wat, wat heb ik nou? Uh, ik uh, zie hier naar Layback Luke. En die zegt... Uh, ja, ik gebruik uh, Ableton. Want uh, heel veel mensen die vragen altijd... Uh, wat voor uh, programma's uh, gebruiken ja. om muziek te maken. Ja. Dus uh, dan weten we het ook weer. Ableton. Ableton voor Layback Luke. Zet hem erin. Ik zie hier een tweetje van Billy de Clip, Die is een uh, remix aan het maken Samen met Daniel Mibius. Voor de Direct... Dat klinkt leuk. Een direct, uh, zeg maar, binnen de the van een direct nummer. Dus ik ben benieuwd. Dan moeten we het eventjes in de gaten Dan houden. De gaten houden ja. ja, wil je naar uh, DJ Chucky? Uh, hij is op dit moment bezig uh, met een soundcheck. Het uh, uh, Neuraum in Duitsland, uh, denk ja, ik. Ja, hij is nu, ik, had, ik heb er hier nog eentje voor, maar hij is nu in München. Oké, okay, nou, dat kan kloppen. Uh, hij uh, draait uh, om half twee uh, AM in de Main Room. Dan uh, hebben we nog meer uh, voorbij zien komen. Ferry Korsen zegt de uh, nieuwe Weekender is online. En deze bevat uh, footage from uh, Weekend Magic in Moskou met Betsy Larkin en Ben Heik muziek. Dan uh, Patrick Hagenaar. Ja, deze jongen, if it ain't uh, Dutch, it ain't much is het dan. Die, uh, die gaat natuurlijk hartstikke goed met zijn uh, nieuwe track uh, Book Control. Ja we gaan hem gewoon doen zo? We gaan hem gewoon uh, doen. Ja, ik had hem al helemaal uh, klaargezet. Want het is zo'n lekkere plaat. En uh, dan gaan we door. Ik heb, jij, ik heb er eentje van Exwell. Exwell. Daar heb ik -Well. -Well. ja, die, niks van gehoord. Exwell die, uh, die uh, gaat die, zeg maar in één tweet beschreven. Welke woorden het meest worden gebruikt. Door DJ's. Nou, ik zal hem even voorlezen. The words we DJ's use the most. Must be bro. Crazy. Massive shit. What? Yeah. I thought that pretty much covers it and also fuck. Nou dan weet je gelijk een beetje het vocabulaire van de DJ. Want ik ga nu, nu gelijk stoppen met tweets waar je zeggen Jij <laughs> hebt yes, in één keer alle tweets ja, We nee, hoeven ja. maar een paar namen erbij te verzinnen en uh, je bent er. Ik heb, ik heb er nog extra gelijk door joh. Ik heb er eentje van Flexican Van de Flex heb ik hier ook. Eentje 17 november Jimmy Woo heb je weer een yours truly party. Als je nog nooit bent geweest, ga er een keertje naartoe gaan. Dat is echt ongelooflijk vet. Niet alleen maar house and dance, maar ook af en toe een lekker hippoplaatje tussendoor. De, de flexigen, 11-1. Okay. ja, dat is. Uh ja, geboren in Mexico, maar zo Nederlands als Malkou. Maar ja, het is gewoon. En hij pakt gewoon, ah, van... als je die maar nog niet kent, hij doet heel veel van flinke namen. Ook met Sef, met de leven en zo. Moet je gewoon een keertje opzoeken, is echt goed. Ik denk ook eventjes gewoon zijn Soundcloud, uh, Soundcloud bekijken. Soundcloud heeft hij ook, ja. En uh, daar kom je ook heel veel tegen. Dan kun je vast een beetje een impressie opdoen. Ja, Eric Morillo, wie kent hem niet? Hij is zojuist uh, geland in uh, Brazilië, Salvador om precies te zijn. En hij heeft het nu al over eten. Dat is ook iets uh, waar hij ja, ook. Case, ja, uh, hebben. Hij moet goed ja, ja. Ja. Sommige, ook goed eten denk ik. Sommigen die doen. hebben het uh, co uh, continu over restaurant dit, restaurant ja. dat Maar er <laughs> zit ook wel een hoop uh, snackbar uh, ja. snack uh, om het zo maar even te noemen ik, heb nog een, uh, ik kom nog een tweetje tegen van Mark Benjamin Die bedankt iedereen uh, voor het uh, bezoek gisteravond Want hij was gisteren escape draaien bij Review. Ja, dus elke, elke donderdag is dat... Uh, ja, een soort uit de hand gelopen studentenfeest, geloof ik. Ja, ze, ze hadden al belangrijk nieuws. Uh, grote namen hadden ze in de line-up staan. Maar het belangrijkste nieuws was uh, tijdens deze studentenavond... ...was de verlaging van de bierprijs. Ja, twee euro. Ja, dat ja. Ja, ja, is, ja, is dus, al ja, ja, Als echte student heb jij het ook meegekregen. Ja, dan nog eentje ter afsluiting, want we lopen uit richting de partykijt. Dada life. live Packing and picking for upcoming uh, USA-Canada uh, kicks Ajoe Klopt dat Oe. een beetje? Ja, een ik ga, <laughs> <laughs> Dat was volgens mij een beetje de bedoeling uh, oh, snel die, die zat wel erin want, uh, Ja, ik ga, ik ga het ook echt doen Maar ik wil afsluiten met uh, de tweet van de sick individuals Die hebben de openingsplaat van dit programma uh, Fits in the Tantrums Moe, uh, money grabber. Als een bootleg gemaakt en die kun je gewoon op hun SoundCloud downloaden. En ik zou zeggen, doe dat zeker. Helemaal gratis en voor niks. Je hoeft er geen tweet uh, te tweet. Gewoon klaar, je kunt het zo pakken. Ik zou wel zeggen, even een bedankje, want het is een topplaat. Ik heb ook een bedankje achtergelaten. Zorg dat jij het ook eventjes gewoon doet. Maar ja, tot zover Tweets en Beats. Zometeen die hele hete partykijt. Maar nu eerst nog eventjes zo'n boep control met Patrick Hagenaar. Even een Dutch, even een March. Had ik al gezegd dat we vanavond tot twaalf uur doorgaan? Ja, ja, zometeen. Van tien tot elf. DJ Ramonski Een uur lang in de mix. En daarna DJ JK. Ook een uur lang in de mix. Ik heb niks vernomen van onze energige Dion Sydney. Het zal weer een of andere vaderclub zijn met Je weet het niet hè. Misschien is hij ergens naar binnen getrokken met Sint Maarten. Weet hoe gek jullie op snoepjes is? hier in de studio Zeg, de enige luistertechnicus is nog niet weg of de volgende is hier alweer aanwezig en ja ik moet toch nog eventjes uh, Daniel Levert en George van Dam bedanken voor het uh, fixen van de computer ja ja ja hey, we hey, ja ze zijn dus even netjes bij zich geweest ja anders anders had ik gewoon uh, een stop hier met het programma gehad ja. anders uh, had ik gewoon niet kunnen werken nee, kan hier zeggen, Dus eventjes een arm dat ik heel veel keurig netjes met de computer en eigenlijk, en ik krijg vanmorgen al een zijntje ja, er is iets mis met de computer, dus uh, toevallig kwam ik z'n vanmiddag tegen, dus zij kan toch gelijk tegen. Helemaal goed joh, en jij komt nog even voor de nakontrole. Dames en heren, ook even een applausje voor Pascal. Ja, ja, ja. En de mailtjes stromen hier gelijk binnen, Ramon. Ik zie hier een mailtje van, ja. van, van Melissa. Melissa zegt uh, gelijk... Uh, nee, de ex van Dennis? Nee, dat was de Nieuze. Oh, nee, uh, Mel Melissa... De, ja, ik volg het ook af en toe niet meer. Nee, uh, Melissa die zegt... Uh, ja. Helemaal top uh, dat het zo doorgaat. Uh, dikke kus van mij. Hé, tijd voor de partykijter, Ramon. Uh, ja. Hij is er toch echt voor? Ja, vanavond, waar kun je terecht? Nou, in Club R kun je helemaal losgaan. Uh, vanaf 11 uur ben je welkom tot aan 5 uur. Daar is namelijk het feest vormend. Kaarten zijn 16 euro, exclusief fee. En de door is mooi, namelijk 18 euro. Kaarten wil je ze kopen? Dan kun je terecht bij Logic En in de lijnen, wie staat er dan? Nou, Juan Sanchez. Juan Alex een Alexander Remy en Don ruigrok. Dan heb je ook nog Air 2. En dat wordt gehosted bij De Boel op Stelten Met Sebastian Davidson, Erik de Man, enthousiaste gasten en bom. bom. Ja, dan heb je vanavond ook het feestje, The de Social Club. Club. Ja, dat is leuk. Ben je ergens ja? geweest? Nooit geweest, maar, nee, maar, maar, maar, maar, maar jij ah. weet we dus uh, waar het is ook. Uh. Ja, dat is in bungalow, uh, bungalow 8, 8, hoe je het oh, ook wil noemen. Dat okay. is uh, de kortslijst Amsterdam. En ja, vanavond de dresscode Candy City Chic... Dat, uh, dat klinkt leuk. Ja, de minimale ja. leeftijd is al 18, 18 ja, jaar. Dat, ja. En de line-up, ja, die is zo geheim als wat. Zo geheim als wat. En hey, voor 10 euro ben je binnen, hoor ik ja. uh, net voor jou. Ja, nou, dat is leuk. Dat uh, is een leuk feestje. Maar ik heb ook nog een heel leuk feestje. Namelijk Lady Killers. Dat is uh, vanavond in de SSK in Amsterdam. Met Shermanology, Jess van D, Michael Mendoza, Delivio Reven en Aaron Gill. Loa Opressor, uh, Flex, uh, Fabulous, uh, Lady Killers.